8 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Metaalpensioenfondsen in zwaar weer. Burgemeesters grote steden onderzoeken inperking vuurwerk. Een helft van abortussen wereldwijd is onveilig. Ruim 300.000 gepensioneerden in de metaal krijgen volgend jaar mogelijk minder pensioen uitbetaald. Volgens het grootste metaalfonds PMT is korten op de pensioenen onvermijdelijk als de crisis aanhoudt. Het bestuur van het fonds denkt aan een korting van 6 à 7 procent. PMT heeft nog steeds te weinig geld in kas. Ook het andere pensioenfonds in de metaal, PME, heeft niet genoeg vermogen. Als beide fondsen daadwerkelijk overgaan tot verlaging van de pensioenen... doen ze dat in april 2013. Pensioenfonds Zorg en Welzijn zit wel boven de grens... die de Nederlandse bank heeft gesteld en kondigt geen korting aan... Het grootste fonds, het ABP, balanceert op het randje. Dit fonds maakt straks om tien uur de dekkingsgraad bekend. De burgemeesters van de vier grote steden willen onderzoeken... of het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw beperkt kan worden. Dat schrijft de Haagse burgemeester van Aardza aan GroenLinks... in de Haagse gemeenteraad. Die partij had vragen gesteld over de ongevallen... die elk jaar met zwaar vuurwerk gebeuren. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht... gaan de afgelopen jaarwisseling samen evalueren... Daarbij zal ook onderzocht worden of er alternatieven zijn voor de vuurwerktraditie, schrijft Van Aertsen. Hij sluit zich daarmee aan bij zijn collega Abu Taleb van Rotterdam. Die zei eerder dat hij het legale vuurwerk in Nederland te zwaar vindt. Het Amerikaanse fotobedrijf Kodak heeft uitstel van betaling aangevraagd. Onder de Amerikaanse faillissementswet kan het hierdoor voorlopig blijven draaien, terwijl het beschermd is tegen zijn schuldeisers. In de tussentijd kan Kodak een reorganisatie doorvoeren. Het heeft voor 18 maanden een lening van bijna een miljard dollar gekregen van Citibank. Het 120 jaar oude fotobedrijf werd groot met zijn fotorolletjes. Eastman Kodak heeft al jaren problemen door de opkomst van de digitale fotografie. Wereldwijd wordt bijna de helft van alle abortussen onveilig uitgevoerd. In 1995 werd 44 van de abortussen uitgevoerd onder gevaarlijke omstandigheden... In 2008 was dat 49 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. In Afrika en Zuid-Amerika is bijna geen enkele abortus veilig. Ze worden gedaan onder slechte omstandigheden... of door iemand die er niet voor is opgeleid. Dat kan leiden tot bloedingen, infecties, onvruchtbaarheid... of de dood van de moeder. Voor het eerst in bijna twee jaar... is in Vietnam weer iemand aan vogelgriep overleden. Het is een man van 18. Die werkte op twee eendenboerderijen. Bij de boerderijen is het H5N1-virus, waardoor ook mensen ziek kunnen worden, nog niet gevonden. Veel eenden van de boerderijen zijn al verkocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn sinds de eerste uitbraak in 2003 341 mensen aan vogelgriep overleden. In Vietnam vielen er 60 doden. Voorzitter Geukers van de Gymnastiekbond heeft excuses aangeboden aan een aantal oud-turnsters en hun ouders.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 Niemand raakte gewond. Eén tanker lag voor anker, de ander voer er tegenaan. De schepen, die allebei varen onder de vlag van de Marshall-eilanden... raakten boven de waterlijn beschadigd. Er ontstonden geen lekkages. Eén van de schepen is na de botsing de haven van Rotterdam binnengevaren. De andere tanker wordt eerst nog geïnspecteerd. Twee journalisten van het tv-programma 1 Vandaag... moeten over drie weken in Duitsland voor de rechter verschijnen. Ze maakten in 2009 met een verborgen camera opname... van oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren... Ons Duitse openbaar ministerie hebben de twee de vertrouwelijkheid van het woord geschonden. Twee jaar geleden werd een klacht van boeren bij de Raad voor de Journalistiek ongegrond verklaard. Op de Australian Open in Melbourne is Michaela Krajicek in de tweede ronde uitgeschakeld. Ze verloor met 6-2 en 6-3 van Anna Ivanovic uit Servië. Krajicek was de laatste Nederlander in het enkelspel. Ranska Rus, Jesse Hutagalung en Robin Haase waren al uitgeschakeld in Australië. De Nederlandse waterpolo-vrouwen zijn het Europees kampioenschap slecht begonnen. In Eindhoven werd met 1-10 11. verloren van, van Rusland. Morgen speelt Nederland tegen Hongarije... en zondag is Groot-Brittannië de derde en laatste tegenstander in de pool. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de volgende ronde. De Nederlandse waterpolo-mannen spelen vanavond tegen Italië. Het weer is bewolkt en regenachtig. Vanuit het noorden wordt het droger... en vanmiddag schijnt in het noordwesten af en toe de zon. 8 graden wordt het vandaag. Vanaf vanavond tot morgenochtend trekken vanuit het noordwesten buien over. Mogelijk met onweer, hagel en natte sneeuw. Morgenmiddag is het weer droog met kans op zon. Aan ah, de we In de regen is het een hele drukke ochtendspits geworden. Ruim 300 kilometer. En ook veel aanrijdingen en die helpen niet echt. De opvallende zaken. De A2 eindt over de bos. Na een tussen Eckersweijer en Bokstel, 8 kilometer. A6, Lelystad richting Muiden. De lange file vanaf knooppunt Almere tot knooppunt Muidenberg, 15 kilometer. Een ongeluk bij het knooppunt naar de berg is de oorzaak. De rechte rijstrook is nog altijd dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam, 6 kilometer vanaf Hendrik-Ido-Ambacht... tot aan de Van Er staat een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. Op de A27 Gorkum richting Utrecht. Daar is de spitsstrook dicht. Er staat file tussen Eveningen en Nieuwegein, 5 kilometer. En nog altijd een lange file op de A27 vanaf Almere naar Utrecht. Zo'n 10 kilometer vanaf de Stichtsebrug tot Hilversum. Alle rijstroken zijn weer open.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 NOS Radio 1 journaal Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is de dag van Ajax AZ voor 20.000 kinderen in de arena. Straks hoort u hoe Ajax dat in goede banen gaat leiden. Ja, verslaggever Karen Albert staat al tussen de opgewonden scholieren. Met een kaartje. Bas Mesters is nog op Gilio, heeft het laatste nieuws over de Costa Concordia. En de pensioenfondsen in de metaal vrezen dat ze volgend jaar de pensioenen zullen moeten korten. De directeur van pensioenfonds PMT, Guus Wouters. Het is een uh, pijnlijke aankondiging dat we rechtstreeks moeten ingrijpen op de portemonnee van de gepensioneerden. En het blijft waarschijnlijk ook niet bij werknemers en gepensioneerden in de metaal. Ja, laten we maar naar het nieuws gaan. De pensioenen van honderdduizenden gepensioneerden in de metaal dreigen volgend jaar te worden verlaagd. Volgens pensioenfonds PMT, het grootste fonds in de metaal, is het onvermijdelijk dat de pensioenen moeten worden gekort als de crisis aanhoudt. Ook dat andere fonds in de metaal, wat kleinere, PME, heeft onvoldoende vermogen om alle toezeggingen waar te maken. En ook daar dreigen flinke kortingen. We gaan naar onze verslaggever Gertjan Dennekamp. Gertjan, hoe groot kunnen die kortingen zijn? Nou, volgens uh, directeur Guus, uh, Guus Wouters, die je net al even hoorde... tussen de 6 en 7 procent. Want het fonds had eind vorig jaar een dekkingsgraad van 88,5 procent. Dat is een manier om te meten of een fonds gezond genoeg is. En voor dit fonds betekent het dat percentage dat voor iedere euro... die is toegezegd, er op dit moment eigenlijk maar 88 cent in kas is. Nou, dat is 7% onder het niveau waar het fonds had moeten zijn... eind vorig jaar. En dat is dus een gat en dat moet worden gedicht. En om dat gat te dichten, worden op dit moment dus die kortingen niet... Uitgesloten. Die worden nu aangekondigd en die zouden dan begin volgend jaar moeten worden uitgevoerd. Ja, en als er dus niks verandert, dan zullen gepensioneerden volgend jaar een lagere uitkering krijgen? Ja, want uh, um, uh, de percentages zijn zo laag dat die maatregel noodzakelijk is en eh, dus onvermijdelijk. En als de economie niet aantrekt en bijvoorbeeld de rente... waar de pensioenfondsen enorm door worden getroffen eh, aantrekt... Dan, dan is dat een besluit wat onvermijdelijk is, meent bijvoorbeeld pensioenfonds PMT. Maar zo zijn er veel meer. Er zijn ook al fondsen die dit jaar al kortingen doorvoeren... omdat ze zeggen dat dat op dit moment nodig is. Directe gevolgen dus voor de gepensioneerden. Hoe is het met de werknemers in die sectoren? Nou ja, die merken dat ook natuurlijk, want we sparen uh, allemaal voor een pensioen. Tenminste, als je in loondienst bent, uh, ZZP'ers moeten dat uh, zelf doen. Maar als je in loondienst bent, dan uh, spaar je en die spaarpot, die wordt ook gekort. Dus het zijn niet alleen de gepensioneerden die hierdoor worden getroffen, maar ook de werknemers. Maar gepensioneerden merken natuurlijk direct en van werknemers wordt gezegd... ja, die kunnen nog hopen dat de economie aantrekt en uiteindelijk de gaten weer worden gedicht. Of die zouden kunnen besluiten om wat extra te gaan sparen als ze daar nog tijd voor hebben. Is bijvoorbeeld ook het verhogen van premies al aan de orde, Gert-Jan? Ja hoor, heel veel fondsen doen dat al. En bijvoorbeeld een fonds als PMT heeft dat al gedaan. En zegt nu ook van ja, misschien moeten we dat het komend jaar opnieuw besluiten... om die premie te verhogen. Een andere maatregel die al veel genomen is... en die misschien door de meeste fondsen ook nog wel wordt overwogen... is dat je voor hetzelfde geld gewoon iets minder pensioen opbouwt. Um, bijvoorbeeld Zorg en Welzijn heeft dat besluit genomen. En ook uh, Pensioenfonds PME heeft dat besluit genomen. En er zijn er meer die dat doen. Dus je legt hetzelfde geld in... maar in en raal daarvoor krijg je gewoon minder pensioen dan je in het verleden kreeg. Dat zijn allemaal methodes om fondsen weer gezond te houden. En de hardste methode is echt snijden in de pensioenen, ingrijpen in de pensioenen. Dat doen pensioenfondsen niet graag, maar de dekkingscijfers van veel fondsen zijn zo laag... dat die maatregel volgens veel bestuurders op dit moment... Onvermijdelijk zijn, die worden nu aangekondigd en die zullen dan volgend jaar uh, moeten ingaan. En waardoor zijn nou de problemen ontstaan, Gert Jan? Want ik begrijp dat de rendementen op hun beleggingen helemaal niet zo slecht zijn. Nee, als je naar de cijfers kijkt, dan uh, is dat ook zo. Uh, PME had bijvoorbeeld het uh, kleinere pensioenfonds in de metaal... had een rendement van 9,5 uh, procent. PMT van uh, bijna 7. Zorg en welzijn zat op 8,4 procent. Dus er wordt echt wel geld verdiend door de pensioenfonds. Maar ze hebben vooral last van die lage rente. Um, en dat is, die moeten ze gebruiken om te berekenen... of ze op termijn voldoende geld hebben. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Als je nu een pot met geld hebt en je rekent daar 3% over of 4%, dan weten we allemaal dat dat nogal uitmaakt. En dat maakt dus ook voor die pensioenfondsen uit. En die hebben daar, uh, gezien de crisis, enorm last van die lage rentestand. Okay. Uh, de Nederlandse Bank heeft via Klaas Knot al aangegeven... dat er ja, nog veel meer fondsen zijn die mogelijk moeten korten. Een 125 in totaal. Kunnen we vandaag dus nog meer verwachten? Zeker. Uh, dat zal binnendruppelen gedurende de dag. We gaan dat allemaal verzamelen. En het eind van de dag kunnen mensen dat op onze site vinden... wat de stand bij de meeste fondsen uh, is. Bijvoorbeeld, het wacht is ook op het grootste fonds... dat van de ambtenaren ABP. Ja, ABP. En ik, kan, en ik kan u vertellen dat om tien uur de collega's van de KRO, Henk Brouwer van ABP, uh, zal zitten om uh, te vertellen hoe de stand van zaken bij dat pensioenfonds is. Wij begrijpen van onder andere het FD dat ook daar gekort gaat worden. Ja, daar gaan we over praten met waarnemend voorzitter van APVA Cabo, ambtenarenbond, um, Corrie van Brenk. Mevrouw van Brenk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Uw leden werken in de zorg of zijn ambtenaar um, en gepensioneerden... hebben natuurlijk met deze fondsen te maken. Hoe is uw reactie op dit nieuws? Ja, wij zullen ons tot het uiterste verzetten tegen korte op pensioenen. Omdat wij echt vinden... Oh. Ja, kunt, wij kunt u vinden, dat wel dan? U um, daartegen verzetten? <laughs> ja, wij hebben nog tot 2013. Het werd al gezegd, je moet iets aankondigen. Maar tot 2013 uh, duurt nog de uitvoering... Wij hebben al veel eerder aan de minister laten weten dat wij vinden dat eh, de spelregels baseren op dagkoersen. Dat dat echt ongewenst is. En gelukkig heeft hij voor een deel geluisterd en gezegd, nou dan middelen we het laatste kwartaal. Maar dat is ook, ja, dat is een incident. En dacht van, laten we dat doen. Maar wij vinden een evenwichtiger manier is, als je praat over een jaargemiddelde. Um, dat zou een veel reëlere mogelijkheid zijn. En dat betekent dat als je het in plaats van het laatste kwartaal. en u moet u voorstellen dat door die middeling over het laatste kwartaal. dat 0,2% rente scheelde. Dat zorgt al dat een heleboel fondsen niet meer in de problemen komen. Maar zo bizar is het dus met die rentgesteld. Ja, nou, u zegt eigenlijk: het is, ja, Door de manier van rekenen zijn heel wat mensen nu de klos. Of zijn misschien de klos ja, in 2013. Absoluut. Absoluut, als ik maar... kijk naar pensioenfondszorg en welzijn, dan is 6,6% rendement voldoende om de groei van uh, het pensioenfonds uh, te garanderen en indexatie te garanderen. Dus de rente heeft zo'n enorme impact en die is op dit moment zo extreem laag dat je niet kan veronderstellen dat die voor de komende 40 jaar nog zo blijft. Nee, maar goed, PME zegt bijvoorbeeld het uh, metaalfonds... er is onvoldoende vermogen om alle toezeggingen waar te maken. Dus het is ook slecht gesteld met de pensioenfondsen. Ja, er zijn inderdaad fondsen die, ook al zou je het over een jaar gemiddelde nemen, het niet redden. En dan kan je niet met droge ogen blijven zeggen van, nee. wij, wij moeten niet dus doen. Dus daar accepteert u wel een korting, bijvoorbeeld bij PME, omdat ze er slecht voor staan? Nou ja, dat zal PME-bestuur uh, het bestuur zelf moeten beslissen, sowieso. Maar wij verzetten ons tegen de methodiek waarvan ook de Nederlandse bank gezegd heeft... van ja, eigenlijk uh, doen we nu al een kleine maatregel... en we weten dat er een groep mensen aan het nadenken is over de nieuwe spelregels. Hm. Maar toch, je zult die regels moeten stellen, mevrouw Van Brink, uh, die spelregels. Ook al pas je ze wat aan. En als je dat niet doet, schuif je dan toch niet de lasten veel door naar toekomstige generaties? En toekomstige gepensioneerden? Nee, dat klopt. U, u zegt daar inderdaad, want voor ons is het absoluut een voorwaarde dat jongeren niet de rekening gepresenteerd krijgen. En wij geloven ook, als je een jaar gemiddelde neemt, dat dat echt niet het geval is. Maar daarvoor moet je toch nu op de schatkist passen? Daarvoor moet je nu op de schatkist passen en moet je dus nu niet gaan rekenen met rare rentes die niet, niet deugen. Als je dat met elkaar vastgesteld hebt, zou een jaar gemiddelde dus ook veel realistischer zijn. Mevrouw van Brenk, Corrie van Brenk, waarnemend voorzitter van Apva cabo Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Meer over dat pensioendossier vindt u trouwens op onze website. NOS.nl, daar kunt u het nog eens rustig teruglezen. Welke fondsen moeten korten? 16 minuten over 8, door naar Italië. Inmiddels is het een week geleden. De scheepsramp voor de kust van het Italiaanse eilandje Giglio. 21 opvarenden worden nog vermist. Elf mensen overleefden het kapsijzen van de Costa Concordia niet. Correspondent Bas Mesters-Bas, um, beheerst de scheepsramp met de Costa Concordia. Een week later nog steeds het nieuws in Italië. Ja, zeker. Het is nog steeds pagina's vol en ook op de internetsites wordt er volop geschreven. Het is steeds meer ook gerechtelijke documenten verschijnen op de website. Reconstructies worden gedetailleerd. En gisteravond was er een fascinerend programma op tv, Chi l'ha visto. Dat is een uh, wie heeft hem gezien, zeg maar? Het Italiaanse opsporing verzocht. En daar werd eigenlijk zin voor zin de verdediging die de kapitein had uh, te bergen gebracht. Heet, daar werden mensen opgeroepen. Wie heeft hem gezien toen hij... Uh, uh, hij zei dat hij op de brug was. Wie heeft hem daar gezien? Is het waar het gerucht dat er een vrouw bij hem was? Um, zat hij voortijdig in de sloep? Wie heeft hem gezien? Klopt het dat hij zijn laptop bij zich had en dat hij dus eigenlijk rustig van boord is gegaan of niet? Overlevenden belden in, familieleden van Vermisten vroegen om extra informatie. En het was eigenlijk een spervuur aan beschuldigingen en schandekreten. En uh, uh, tegelijkertijd komt er vanuit het dorp waar de man vandaan komt, een oproep om dit volksgericht te stoppen en justitie zijn werk te laten doen. Nou, uh, is er veel gezegd al over dat dicht onder de kust varen, hè, om mensen aan land te groeten. In jouw reportage vanochtend hoorden we daar ook iemand alweer over praten. Uh, het, het zou ook veel gebeuren. Uh, neemt Italië maatregelen. Minister van Milieu die zegt dat er iets moet gaan gebeuren. Het blijkt een praktijk te zijn. Er blijken afspraken te zijn tussen de kustwacht en de cruiseschepen. In ieder geval natuurlijk niet geschreven afspraken. maar het wordt toegestaan. In Gilio was in augustus ook zo'n schip heel dichtbij. Hetzelfde schip zelfs. Dat heeft toen enorme lichtsignalen gegeven. En dat moet gewoon stoppen, vindt de minister. Hij gaat onderzoeken in hoeverre hij daar... Uh, wetgeving voor kan maken. En hoe is het verder met het schip op dit moment? Want wij begrijpen dat het zou kunnen afglijden naar dieper water... dat het van de kust afdrijft. Kan de bergingsoperatie nog uh, doorgaan vandaag, denk je? Ja, daar verschillende meldingen over. Uh, het is bekend dat vandaag het water hoog zal zijn. Uh, dat betekent dat men vreest voor enige afglij afglijden van het schip. Ook de minister van Milieu heeft erover gesproken. Maar de reddingswerkers, die willen graag. Luister maar eens. Noi non sospendiamo niente. Noi continuiamo e cerchiamo la gente e ci fermeremo solo quando avremo la certezza che non c'è nessuno dentro. Stiamo combattendo contro il tempo, c'è l'impegno concreto, reale, Ghost della Marina, gruppo operativo subacqueo Palombari, la Guardia Costiera italiana, cioè stiamo operando tutti e stiamo dando il massimo. Deze Havenmeester die zegt wij willen gewoon doorgaan totdat we ze allemaal hebben gevonden en daar zetten we ons maximaal voor in. Maar aan de andere kant zegt Smit Laat ons nou gaan pompen, eh, want eh, het risico dat wordt alleen maar groter. En we hebben de tijd nodig om te pompen. Smit heeft ook gezegd, we zouden best beide dingen naast elkaar kunnen doen. Redden en pompen. Maar daarvan eh, zeggen de autoriteiten, dat is te gevaarlijk. Want als je eh, olie gaat weghalen, dan kan de balans in het schip ja. veranderen. Waardoor er misschien een reddingswerker klem komt zitten. Nou, grote dilemma's daar bij de Costa Concordia. Bas Mesters, dank voor het laatste nieuws. Of misschien wel het grootste kinderfeestje ooit vanmiddag in de Arena Ajax AZ. Zo dadelijk hoort u daar alles over. Eerste verkeersinformatie met een drukke ochtendspits, Kees Kwaks. Marcel, ja, het is niet altijd dat je krijgt wat je verwacht, maar vanochtend wel. We verwachten een drukke ochtendspits, Nou, die hebben we gekregen ook. Dik boven de 300 kilometer zitten we nu. Uh, de dagelijkse files zijn een stuk langer dan normaal. Ze staan er ook veel en ze zullen ook langer duren, vrees ik. Combinatie, slechte weer, regen en veel aanrijdingen. Bijzonderheden zijn de A6, Ledenstad richting Muiden... tussen Almere en Muidenberg 15 kilometer nog altijd. Een ongeluk bij Muidenberg is de oorzaak, daar is de rechterrijstrook nog dicht. Het gaat erg traag op de A15 Nijmegen-Gorkum... het hele stuk tussen Ochten en Geldermalsen 12 kilometer. Een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Knoop Klaverpolder. 7 kilometer vanaf Breda-Noord en de linkerrijstrook is nog dicht. De spitstrook op de A27 is dicht, Gorkum richting Utrecht... tussen Lexmond en Hagestein. Ook dat levert meer file op dan anders. A27 Almere-Utrecht, de nasleep van het ongeluk bij Hilversum. 14 kilometer nog tussen Almere-Hout en Hilversum. Alle rijstroken zijn wel weer open. En tenslotte een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven. Bij Vechel Noord staat 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 9 minuten voor, half 9. We moeten het even over Michele Krajcek hebben. Want ze is er niet ingeslaagd om op de Australian Open voor een verrassing te zorgen. In de tweede ronde was Anna Ivanovic te sterk. Krajcek ging in twee sets onderuit. Met 6-2 en 6-3 was ze nou ja, kansloos.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 Het was, een, het was jammer, ik denk in de tweede set we waren er natuurlijk nog wel wat kansen, waren betere rallies dan in de eerste set, en, um, maar ik zou het zeker niet kansen doen, ik bedoel, het is uh, toch, ze uh, is nummer één geweest van de wereld en uh, heeft een grensloop die elpen op, op zak, dus uh, het is niet helemaal uh, zo uh, slecht denk ik, uh, zacht de hopelijk denk ik niet uit dus. Nee, maar het gaat over die begin, je hebt zelf erover nervositeit, waar, waar, waar ligt dat dan op dat moment?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 Nummer 1, uh, haar hoofdstreng in mijn 30. Dat is toch nog een uh, groot verschil ook. En ik denk. Uh...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 Helaas, dus. En dus denkt Michele Krijtschek aan een sportpsycholoog. Om die in te schakelen om haar te helpen bij de mentale aspecten van het tennis. Gaan we het straks over een nou, kleine tien minuten nog even over hebben met Jan Rolfs na half negen. Het is nu vijf voor half negen. Twintigduizend kinderen mogen vanmiddag naar de wedstrijd Ajax-AZ. U weet wel, die wedstrijd die werd afgebroken omdat iemand het veld opkwam... en de AZ-keeper Esteban aanviel, die hem vervolgens schopte. Vervolgens kreeg hij rood en moet de wedstrijd worden overgespeeld. Vanmiddag gebeurt dat. Volwassen supporters zijn niet welkom, behalve wat begeleiders dan van de kinderen. En verslaggever Karin Albers is al bij een van de scholen... waar de kinderen kaarten voor die wedstrijd hebben bemachtigd. Karin, kun je al iets voelen daarvan de spanning? Nou, ze komen net de klas binnengelopen en ik zie al wel wat AZ-shirtjes. Ook Ajax, volgens mij zijn beide partijen vertegenwoordigd juf, juf Dominique Pronk. Ja, dat klopt. We hebben een hele gemêleerde groep wat dat betreft. Uh, een deel is voor Ajax en een deel is voor AZ. Oh ja, jongens, blijft het dan wel gezellig vandaag? Ja. Ja? ja. Jullie blijven aardig voor elkaar? Ja. ja? Voor wie ben jij? Ik ben voor Ajax natuurlijk. En jij? Ajax. Uh, is er iemand voor AZ hier? Ah, kijk. blijf jij een beetje aardig voor de Ajax-supporters? Ja. ja. Zeg, uh, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen, mevrouw Pronk? Want uh, volgens mij is heel Nederlands ongeveer jaloers. Ja, dat denk ik wel. Uh, ik heb op woensdagavond de AZ-site bekeken. Daarop zag ik dat je een bus kon winnen voor AZ. Uh, voor de wedstrijd Ajax-AZ. En ik heb me ingeschreven en de dag daarna op school hoorden we dat we de bus hadden gewonnen. En de leiding van de school vond het ook leuk dat u dat op eigen houtje had gedaan? Nou, er moest wel het een en ander geregeld nog worden, want uh, de leerplichtambtenaar moest natuurlijk op de hoogte worden gesteld. En uh, nou ja, in het begin was daar nog wel de vraag van, kan dit allemaal doorgaan? Maar uiteindelijk uh, hebben we toch uh, de bus uh, gewonnen en daarbij de kaartjes en mocht het allemaal uh, ja, nou precies, en vandaar nu dat opgewonden moest op de achtergrond. Op de tafeltjes dus liggen al platen klaar van een stadion. Jullie gaan zo meteen de les eraan besteden. Aan de muur hangt een hele grote, um, um, ja hoe heet zo'n ding, een, een spandoek. En dat hebben jullie zelf gemaakt zo te zien? Ja. Hart geschilderd? Ja, ik heb er zelf ook een gemaakt. Kijk, nou, gaan we straks eens even over doorpraten. Alvast veel voorpret. Wij praten erover door met Miel Brinkhuis van Ajax. Goedemorgen. Ja, dat zijn geen hooligans, maar wel kleine druktemakers. Hoe anders is het om een wedstrijd met alleen maar kinderen als toeschouwers voor te bereiden? Nou, dat is, dat is voor ons natuurlijk ook nieuw. We hebben daar in zekere mate wel rekening mee gehouden... dat kinderen toch anders zijn dan het publiek wat we normaal in de arena hebben. Um, en ja, dat heeft met name te maken dat kinderen wat minder zelfredzaam zijn... dan de volwassenen die we normaal hebben. Mm -hmm. Dus extra protocol opgesteld voor bijvoorbeeld opvang van vermiste kinderen... En, en we hebben verder eigenlijk, het is gewoon een evenement in de arena met 20.000 mensen, dus er gelden ook gewoon heel veel standaardprotocollen, uh, waardoor wordt we duidelijk wel gekeken naar risico's die iets anders zijn, en dat ligt met name in dat punt dat ik net zelf noem, en dat er veel publiek onbekend is in de arena, want bij een gewone thuiswedstrijd van Ajax heb je altijd al zo'n 40.000 seizoenkrachthouders die eigenlijk elke week en al jarenlang naar de arena komen. Dus we hebben iets meer servicepersoneel ingezet voor de verwijzing naar de vakken en de andere zaken die van belang zijn. Goed. En wat is het te eten en te drinken in de rust? Uh, ja, dat, uh, sommige scholen zullen zelf wat, uh, wat meenemen. En er zijn uiteraard ook cateringpunten waar wat dingen gehaald kunnen worden. Ja, heeft u ranja zo bijvoorbeeld? Of? Nee, wij delen geen pakjes ranja uit. Nee, oh. Ja. Oh, ja. Dat was e leuk geweest. E extra toiletten? Want ze moeten vaak plassen hè, bij kleine blaasjes. Ja, maar het uh, stadion is berekend op 50.000 mensen die in de rust naar het toilet moeten Oh, doen. kijk eens aan. Dan oh, dat we dat niet goedkomen. Ja, deze die komen uit uh, Alkmaar die we net hoorden. Waar komen ze nog meer vandaan? Nou, we hebben, we hebben veel aanvragen van media gehad. die je bussen of, te, of treinen of wat dan ook volgen. En dat varieert echt vanaf de, de Waddeneilanden tot Limburg. Oh. Dus letter, letterlijk heel Nederland. Die zijn al onderweg. Ik denk, ja, dat kan je, ik denk dat die wel op de boot zitten, die van de Waddeneilanden, inderdaad. Ja. Hoe vinden de spelers dit allemaal? Nou, we, hebben, we waren vorige week met Ajax in Brazilië. Toen we die uitspraak hoorden dat, uh, dat uh, alleen kinderen naar binnen mochten. Toen hebben we Jan Vertongen, de aanvoerder, en Sim de Jong dat gevraagd. Ja, en zij zijn eigenlijk allebei, net als trainer van Boer gisteren op de persconferentie ook zei, heel erg blij dat er in ieder geval mensen in het stadion zitten. Want zo'n grote lege bak, van vijf dagen ja, stoeltjes ja. stoel zijn, dat is natuurlijk helemaal niks om in te voetballen. Dat is geen entourage. Ja. We zijn eigenlijk heel enthousiast. En, uh, ja, en iets is beter dan niets. Dat geldt hier natuurlijk ook voor. En wij hebben het eigenlijk omgedraaid. Wij proberen er nu gewoon bij Ajax een groot feestje van te maken. En wat... die belangrijke uh, hebben daar een belangrijke rol in. Ja, nog wat leuks in de rust? K3 of zo? Nou, er zijn voor de wedstrijd en in de rust uh, Ralf Makenbach. Uh, ik moet even goed, het is niet helemaal mijn doelgroep, maar de jongen die het Kindersongfestival heeft gewonnen. Charlie Luske, die zingt voor de wedstrijd. Kijk eens aan. Uh, er zijn nog een met kinderen in de rust. Dus er zijn we al, het, het stadionprogramma is in ieder geval aangepast op de doelgroep die vanmiddag in het stadion zit. We gaan het allemaal meemaken en zien vanaf een afstandje. Miel Brinkhuis van Ajax, dank voor uw uh, toelichting. Graag gedaan.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 Half negen, goedemorgen, ik ben Dorold Megens. Het aantal overvallen is vorig jaar fors gedaald... uit cijfers die de Raad van Korpschefs vandaag presenteert. Blijkt dat er in 2011 2.272 overvallen zijn gepleegd. 300 minder dan het jaar ervoor. Ook werden er meer overvallers gearresteerd, zo'n 250 meer dan in 2010. Volgens de Korpschefs is een en ander het gevolg van een intensief project tegen overvallen... Het project is twee jaar geleden bij alle korpsen gestart. Sinds die tijd wordt er meer gesurveilleerd. In winkelgebieden worden er helikopters ingezet... en zijn er speciale rechercheteams geformeerd. Mogelijk minder pensioen voor de ruim 300.000 gepensioneerden in de metaal. Volgens het grootste metaalfonds PMT is korten op de pensioenen onvermijdelijk. Het bestuur van het fonds denkt aan een korting van zo'n 7 procent. Guus Wouters, directeur van PMT. Het is een uh, pijnlijke aankondiging als we ons realiseren... dat als de economische situatie zo voortblijft. Voor het eerst sinds de uh, geschiedenis betekent... dat we rechtstreeks moeten ingrijpen op de portemonnee van de gepensioneerden. Ook het kleinere pensioenfonds in de metaal PME heeft niet genoeg vermogen. Als beide fondsen echt overgaan tot verlaging van de pensioenen... dan gebeurt dat in april volgend jaar. Kan het afsteken van vuurwerk tijdens oud en nieuw beperkt worden... Burgemeesters van de vier grote steden willen dat gaan onderzoeken. Dat schrijft de Haagse burgemeester van Aartsen aan GroenLinks in de Haagse gemeenteraad. Die partij had vragen gesteld over ongevallen die elk jaar met zwaar vuurwerk gebeuren. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gaan de afgelopen jaarwisseling gezamenlijk evalueren. Daarbij zal ook onderzocht worden of er alternatieven zijn voor de vuurwerktraditie, schrijft van Aartsen. En hij sluit zich daarmee aan bij zijn collega Abutale van Rotterdam. Die zei eerder al dat hij het legale vuurwerk in Nederland te zwaar vindt. Twee journalisten van het televisieprogramma Eén Vandaag... moeten over drie weken in Duitsland voor de rechter verschijnen. Ze maakten in 2009 met een verborgen camera opnames... van oorlogsmisdaniger Heinrich Boeren. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie... hebben de twee de vertrouwelijkheid van het woord geschonden. Jelle Visser, een van de journalisten... Daar, daar wordt dus meer gelet op privacy. En dus zeggen onze Duitse advocaten... hou er ernstig rekening mee dat jullie veroordeeld worden. Er wordt in Duitsland niet zozeer gekeken... naar het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 10. Nou, dat is persvrijheid. Dat is misschien wel een van de grootste goederen die we hier hebben. Er wordt gewoon gekeken naar uh, de feitelijke overtreding. Ja, en eerlijk is eerlijk... we zijn met een verborgen camera naar binnen gegaan. Dus ja. we houden er ook rekening mee. De journalisten van een Vandaag riskeren een gevangenisstraf... van maximaal drie jaar. Begin 2010 moesten ze zich al verantwoorden bij de Raad voor de Journalistiek... na een klacht van oud ss geboeren Die klacht werd toen ongegrond verklaard. Kodak, het Amerikaanse fotobedrijf, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Onder de Amerikaanse faillissementswet kan het hierdoor voorlopig blijven draaien... terwijl het beschermd is tegen zijn schuldeisers. Het 120 jaar oude fotobedrijf werd groot met fotorolletjes. Eastman Kodak heeft al jaren problemen door de opkomst van de digitale fotografie. De omzet van supermarktconcern Aholt... is in het vierde kwartaal van vorig jaar met 4,5 gestegen. En over het hele jaar steeg de omzet met 2,5 Tot ruim 30 miljard euro. Het vierde kwartaal is traditioneel belangrijk... omdat de feestdagen daarin vallen. De omzetstijging viel wel iets lager uit dan analisten hadden verwacht. En Dolores Leeuwin is de slimste bekende Nederlander. Tijdens de nationale IQ-test bleek ze een IQ te hebben van 159. De kijkers die thuis meededen kwamen op een gemiddelde van 106 uit. Jongerenomroep BNN keek tijdens deze editie van de nationale IQ-test... ook welke seks er slimmer was. En hoewel de slimste BNN dus een vrouw was... De mannen, wij hebben landelijk gezien... en daar gaat het om... Oh nee! 107! De mannen! Hebben, de mannen! Ja, landelijk gezien wonnen de mannen. Dit was Nieuws Overzicht. Het weerbericht van Weeronline... Het is bewolkt en in het hele land valt regen of motregen. Op dit moment is het 5 graden in het noordoosten en ruim 9 graden in het zuidwesten. En daar verandert vandaag vrij weinig aan. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten tot westen. In de ochtend en beginmiddag blijft het bewolkt en nat. Later in de middag wordt het vanuit het noordwesten weer wat droger en breekt tijdelijk nog even de zon door. De wind draait naar het westen en wordt matig tot vrij krachtig. Vanavond is het eerst overwegend droog.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 Op de A6 staat richting Muiden tussen Almere Buiten en Muidenberg... 14 kilometer, een nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Op de A9, ook maar richting Amstelveen is bij de Wijkertunnel... de linker rijstrok nu dicht na een ongeluk. Op de A12, Utrecht-Den Haag zijn bergingswerkzaamheden... tussen Nieuwebrug en Bodegraven. Ook daar is de rechter rijstrook afgesloten. Op de A15, Nijmegen richting Gorkum... tussen tiel West en Knoopmendel over 10 kilometer. Op de A27, Almere hout, of Almere richting Utrecht... Was er vanochtend een aanrijding, alle rijstrokken waren weer vrij... maar nu staat er weer een vrachtauto met pech. Dus Almere Hout en Eemnes, 9 kilometer. En tenslotte de A50 als richting Eindhoven. 8 kilometer bij Veghel Noord, door een ongeluk. Wij, de ondernemers van Nederland... zijn zuinig op onze bedrijfsauto's. Het zijn de rijdende visitekaartjes van ons bedrijf. En breng ons overal waar we moeten zijn.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 Met CRM-software van Archie. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Australian Open zijn, is nu ook de laatste Nederlander uitgeschakeld in het enkelspel. Michaela Krijtschek bereikte als enige nog wel de tweede ronde... maar verloor in twee sets van Anna Ivanovic. Nou, we praten met Jan Rolfs, die volgt Australian Open. Uh, Jan, uh, de wedstrijd van vannacht, Krijtschek hoorden we net al... en was zelf niet eens helemaal ontevreden. Is dat terecht? Nou, ik vind wel dat ze ontevreden uh, mag zijn. Want ja, nervositeit. Het is natuurlijk toch een, een, een gearriveerde speelster, krijg je checken. Uh, speelde al in, in 200, uh, 2008 dus op, op, op hoog niveau. Uh, had toen een goed jaar. Nou, is daarna teruggezakt. Maar heeft wel ervaring om veel meer tegenstand te kunnen bieden tegen Ivanovic. In de High Sense Arena, een grote baan op Melbourne Park. Maar ja... Ze speelde gewoon veel te wisselvallig en had natuurlijk last van, van nervositeit. En ja, dat, dat mag eigenlijk niet gebeuren, maar dat speelde er wel parten. Ja. Is dat iets uh, waar ze ja, iets aan kan doen, uh, Jan? Want ze opperde zelf om dan maar te gaan praten met een sportpsycholoog. Zou dat kunnen helpen, denk je? Um, ja, dat helpt natuurlijk altijd. En uh, misschien is dat nu ook wel een, een factor van belang. Ze is dus nu al een tijdje aan het werken met Erik van Harpa, haar nieuwe trainer. Nou, qua tennis uh, gaat het allemaal een stuk beter. Maar die, die nervositeit, die spanning had in de wedstrijd tegen Ivanovic gewoon wel uh, grip op haar servers. En ze begon uitstekend, drie aces eerste game. En dan in de tweede servicebeurt uh, ja, leeft ze haar service in met, met twee dubbele fouten, wordt gebroken en loopt vanaf dat moment eigenlijk achter de feiten aan. En een, en een sportspsycholoog ja, die, die kan daar natuurlijk naar gaan kijken, daar kan ze mee gaan praten. Dat is altijd goed denk ik voor een, voor een topsporter, En zeker in de fase van de carrière waar Michele Krajcik nu in zit. Ja. En, en hoe is het technisch en tactisch? Nou, ze, ze, zoals ik al zei, ze liep eigenlijk meteen vanaf het begin achter de feiten aan. Hm. Maar dan komt nu uh, die, die slechte service dus. Ja, op het moment dat je slecht gaat serveren, dan gaat het ook in, in andere delen van het tennis zitten. En ze maakte gewoon te veel onnodige fouten: 23 in de hele wedstrijd. Maar ja, daar staat tegenover dat. Um, Ivanovic speelde een fantastische eerste set, dat moet ik ook wel. Uh, uh, meegeven hoor. Twee onnodige fouten voor Ivanovic. Dat is weinig voor de service. Dus die speelde gewoon ook supreme. En die, die forceerde ook wel de fouten bij Krajicek. Zeker met die opslag. Bij de return gaat Ivanovic dan in de baan staan. Zet de opslag van Michele Krajicek onder druk. En forceerde ook wel een beetje die dubbele fouten. Dus Krajicek matig, nerveus. Uh, Ivanovic heel sterk in de eerste set. Tweede set was meer een wedstrijd. Kreeg Michele Krajicek ook meer kansen. Maar werd alweer gebroken, weer op 2-1. Verloor ze weer haar opslag, loopt dus weer achter de feiten aan, komt 3-1 achter. Bij 4-2 had ze wel kansen om terug te breken. Maar maakt dan ook weer twee ja, cruciale uh, fouten eigenlijk, verkeerde keuzes. En dan is het gedaan. Hmm. Nou, we eens kijken hoe dat gaat dan met die sportpsycholoog. Uh, voor de rest van de wedstrijden zijn bij de vrouwen al die wat favorieten in actie gekomen. Zaten er nog verrassingen tussen of nee, iedereen door? Het was, ja, het was allemaal heel makkelijk. Sharapova tegen Hampton uit Amerika, 6-0-6-1. Sweeney Williams tegen Strikova uit Tsjechië, 6-0-6-4. De enige die het moeilijk had, was de als tweede geplaatste Tsjechische Kvitova. Zij had drie sets nodig tegen Carla Suarez Navarro. Nog even naar de mannen. Djokovic is die alweer helemaal op koers? Hij ligt op koers hoor. Tegen Santiago Giraldo de Colombiaan. 6-3, 6-2 en 6-1. En ook Murray ligt op koers tegen Roger Hij Heeft de eerste twee sets gewonnen. Staat nu nog op de baan. Ja, hoefs hoort u over de Australian Open. Gauw door naar de horrorwinter. Maar niet heus. Na een paar nachten matige vorst... kwakkelen we weer rustig voort. Veel ondernemers likken inmiddels hun wonden. Producten waarmee ze in wintertijd moeten scoren... blijven in de schappen liggen. Onverkocht. Um, denk aan strooizout, moonboots, vetbollen, sneeuwschuivers. Verslaggever Louis Dekker reed naar een tuincentrum in Maarsen. bedrijfsleider Suzanne Kral... is ja, opgezadeld met een berg aan winterspullen. Diervoeders, de sneeuwschuivers... Ja, alles staat hier redelijk bij elkaar. Al het winterse...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 Tuincentra Keet, een intratuin gaat vanwege het slechte weer. De opruiming van de winterproducten vervroegen, hebben ze ons laten weten. We hebben na de vorige strenge winter extra ingekocht. En dan raken we nu niet kwijt als we zo'n woordvoerder. Wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van een moordpartij uit 1942. Japanners, Japanse soldaten, brachten zo'n 200, meer dan 200 knilsoldaten om het leven. Omdat die zich niet overgaven. Eerst de verkeersinformatie bij de AWB Kees Kwaks. Iets verbetering, Maar uh, of je merkt dat je van 375 naar 300 kilometer bent gegaan... dat denk ik op de weg niet echt. Een hele drukke ochtendspits met alles wat erbij hoort. Uh, hele langere dagelijkse files in de Randstad. En het zal nog wel uh, tot na tien uur duren voordat we de meeste files hebben opgelost. De langste en de problemen. De A6 leden staat richting Muiden tussen Almere Buiten en Knooppunt Muidenberg. 14 kilometer. Dat was een aanrijding bij het Knooppunt Muidenberg. Alle rijstroken zijn daar weer open... Op de A12 Den Haag in de richting Utrecht, 10 kilometer tussen Zevenhuizen en Bodegraven. Dat een auto met pech op de rechte rijstrook. Van Utrecht naar Den Haag, vierde tussen Nieuwebrug en Bodegraven, daar is de rechte rijstrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum, 10 kilometer tussen Tiel en Duil. Bij de A22, Beverwijk richting Velzen, een probleempje bij Beverwijk, de linker rijstrook is dicht. Ook daar een pechgeval. A27 Almere Utrecht. Vanochtend veel file daar. dus Almere Hout en Mes nu 9 kilometer. Er staat een vrachtauto stil op de linkerrijstrook. En een aanrijding op de A28 Zolle Utrecht bij Maren. 14 kilometer vanaf Nijkerk. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dit schaap gaat naar de stal. Wij gaan alle schapen die lammeren moeten. gaan we uit de stal. Dan hebben we hebben weinig nageboordes hier in de stalding van infectiedruk. Dus het gaat gebeuren nu? Ja, geven we nou de eigen plekje, dan kan ze rustig uh, proberen het op een natuurlijke manier uh, ter wereld te laten brengen. Maar dan kunnen we ook goed controleren of dat goed gaat. Zijn we erbij? Ze ligt op de rug in de kruiwagen, de pootjes omhoog. Er is al een beetje ontsluiting, hè? Ja, ja er komt al iets, uh, iets vruchtwater vrij. Maar ze is echt net begonnen, dus uh, kan nog wel even duren. Kijk eens aan. En er wordt dus gelammerd. Mayno Remmers is in Winterswijk deze ochtend. Wordt dit schaap nou inderdaad verplaatst vanwege het Smallenbergvirus? Mayno, hoor ik dat nou goed? Ja, eigenlijk wel. Het heeft er wel mee te maken. René Iking is van Diergeneeskundig Centrum Winterswijk. Is het slim wat uh, de herder hier doet? Het dier apart zetten? Uh, van de ene kant wel, van de andere kant niet. Voor het lammenproces zou het beter zijn om het in de groep te laten. Dan, dan is het dier rustiger en uh, zal het lammenproces uh, sneller doorgang vinden. Voor, uh, om, om infecties te voorkomen in de, in de groep, waar hij ook nog langere tijd met zijn hele kudde moet zijn... is het wel handig, dan heeft hij geen vruchtwater en geen, uh, geen bloed en uh, eventueel uh, kiemen die daar zijn. Dus, en en nagewoorden niet te vergeten. Ja, want dat zorgt allemaal weer voor verspreiding. Ik zie nu dat Roelof Kuipers heeft een pot uier... Wat is het? Uierzalf, hè? Uierzalf. Dat is een beetje um, de knoet. We hebben de Q-koorts gehad, blauwtongvirus. De Q-koorts heeft een heleboel ellende, zeker ook in Brabant, veroorzaakt. En nu, dit weer, dat Smallenberg-virus. Wat gebeurt er met die dieren als ze het krijgen? Uh, bij schapen hebben we eigenlijk heel weinig gemerkt. De, bij de, bij de ooien zelf. Bij de koeien was het anders. Die, die kregen een koorts, uh, die hadden, uh, productiedaling. En die waren ziek en die hadden diarree. Uh, bij schapen is het eigenlijk uh, min of meer symptoomloos verlopen en is pas achteraf gebleken, nu ze gaan lammeren, dat er dus een infectie geweest is tijdens de dracht waarbij de uh, Van de zomer lamberen. misschien al? Ja, ja in, in ongeveer tussen één en twee maanden uh, drachtigheidsstadium. Ja, en wat gebeurt er als ze, uh, als ze het hebben, als je het ziet? Waar zie je het aan? Wat zijn de symptomen? Bij uh, die afwijkende lammeren. Die, dat zijn uh, lammetjes die worden vaak uh, niet levensvatbaar geboren. Die hebben vergroeien in de, in de ledematen, dus de, de pootjes. Een uh, vergroeide hals, uh, kromme uh, rug. En, niet levensvatbaar? Vaak niet levensvatbaar. Een enkele nee. wordt levend geboren, maar uh, die zijn niet levensvatbaar. Is er inenting mogelijk? Q-koorts inmiddels wel bijvoorbeeld. Blauwtong is ook wat voor gevonden. Maar de, dit, dit Smallenbergvirus, wat niet gevaarlijk is voor mensen, was bij Q-koorts wel... Nou ja, het, het, als je een vaccin wil ontwikkelen, zal je eerst het virus in handen moeten krijgen. En dat is nog niet zo? En dat is nu nog niet zo. Er dus zijn met heel veel trucken erachter gekomen dat het, een, een, het Smallenberg-virus is, is in Smallenberg gevonden in, in Sauerland. Om dan een vaccin te maken, moet je het virus eerst hebben, kunnen vermeerderen. En dan pas kun je het in een vaccin stoppen en uh, kijken of het ook effectief is. Dat gaat nog zeker een jaar duren of misschien nog wel langer. Waarschijnlijk nog maar langer. Ja, het ja. is heel veel speurwerk in een laboratorium. Ja, en, en het, het heeft gewoon zijn tijd nodig. En met andere virussen heeft het ook minimaal een jaar geduurd. Dus als we het met anderhalf jaar hebben... dan mogen we denken onze handen dichtknijpen. Achter mij liggen twee dames te wachten totdat het lammetje eruit komt. Misschien gebeurt het nog voor half tien deze ochtend gaan we naar een vergeten oorlogsmisdaad. De moord in 1942 door Japanse troepen op 215 krijgsgevangenen... van het KNIL, Koninklijk Nederlands-Indisch leger. Een moordpartij die het gevolg was van een communicatieprobleem... op een klein eilandje bij Borneo, het eilandje Tarakan. En vandaag, 70 jaar later, wordt er een monument voor de slachtoffers onthuld. Martijs van der Wiel, onze verslaggever, sprak met de initiatiefnemer. Dit is een taalfoto van mijn vader en mijn moeder...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 2,5 hoogje wel. Jullie staat er zelf ook op. Je houdt hem vast als een trofee. Dat is, uh, wat, uh, het is ook zo hoor. Twintig jaar mee bezig geweest. Het is het grafsteen van mijn vader. Reportage over een vergeten oorlogsmisdaad. Gemaakt door Martijs van der Wiel. Ja, leuk hoor. Dat voetbal. Als uh, volksport nummer één. Maar dat blijkt ook uit het aantal blessures. Elk jaar komen er zo'n 620.000 spelers geblesseerd van het veld. Volgens onderzoeker hoogleraar Frank Baks van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht kan dat aantal flink omlaag. Ondertussen loopt het eerste elftal van VVV Maarsen aardig in de pas met het landelijk gemiddelde. Ik heb wel pijntjes gehad, ja. Uh, meniscus, enkel. Voorste kruisband afgescheurd een week of zes geleden en net voor de windstop. Ik ben nu nog steeds aan het stellen van mijn enkel. Ik had eigenlijk alleen een onderwegflesuur. Kop de wel? Ik landen verkeerd en toen zei het Krak. Toch een linker sport, hè, dat voetbal. Voetballen, ja, wel link, maar wel leuk. Dat wel. Er zitten risico's aan vast, ja. Maar ontzettend gevaarlijk? Nee, dat kan ik ook weer niet zeggen. Hoeveel mensen komen er dan geblesseerd van het voetbalveld af? Dan kom je ongeveer op ruim 600.000 voetbalblessures per jaar. Met daarbij de aantekening dat het van licht tot ernstig is. Mm -hmm. Een lichte verwonding. He, of een gekneusde teen tot en met een gebroken been. Wel eens een keer een duim gekneusd of zo. Maar dat, ik ben keeper, dus misschien dat dat scheelt. Oh ja. Maar vanzelfsprekend, want het is de meest beoefende sport van Nederland. We hebben geconstateerd in dit nieuwe onderzoek... dat de enkelblessure nog steeds nummer 1 staat, zo'n 20%. Voornamelijk hamstring. Maar wat ons verrast heeft, is nummer 2 toch de hamstringblessure. Wat we kennen vanuit het profvoetbal. Yeah. Maar wat bij amateurs ook toch veel vaker voorkomt dan wij hadden gedacht. Een dus keer zo hard over mijn enkel heen gegaan. En een stuk bad. Achterin m'n enkel was afgebroken. De wezen uh, zweven. En die is aan de binnenkant hier al uh, vastgegroeid. Uh, gemiddeld genomen zit je zo'n beetje op een doorsneepblessure... Uh, van dat je twee weken niet kunt sporten. Ja, twee weken meestal, drie weken gemiddeld. per seizoen uh, dat ik uh, eventjes niks moet doen, even rustig gaan. Maar 5% leidt tot enig arbeidsverzuim. Uh, ja, zes weken. En nu werk ik weer volop. Ja. Maar wel sporten is altijd nog beter... Dan niet sporten. Ja, helemaal waar. Lichamelijke inactiviteit is dus te weinig bewegen. Dat is veel schadelijker. Dat hebben we al een jaar geleden aangetoond. Dat niet bewegen, niet sporten de maatschappij veel meer kost dan die sportblessures. Uh, we starten onze warming-up. Een kaatsoefening gaan we waarschijnlijk hier doen. En dan uh, starten we hier gewoon de warming-up gezamenlijk. Ja? Dus loop even drie rondjes om het veld heen. In looppas gezamenlijk. Huppelen tussendoor op het gemakje. Er is ook gekeken naar de warming-up. Want de FIFA, de internationale voetbalorganisatie, heeft een bepaald warming-up-programma bedacht. Dat heet De Elf. Dat had moeten leiden tot 30% minder blessures. Maar dat is onzin gebleken. Nou, bij deze groep, op de manier waar wij hebben onderzocht, hebben we het niet kunnen aantonen. Dat viel ons ook tegen. Want in Noorwegen en in Zwitserland is het uitgetest bij jonge voetballers... Uh, en bij dames, bij meisjes. Yeah. En daar hebben ze inderdaad veel succes geboekt. Oh. Wij hebben het bij volwassenen gedaan, volwassen mannen. En uh, we hebben het niet kunnen aantonen met één klein verschil. Dat dat programma, als dat goed wordt toegepast... en we hebben dat goed gecontroleerd... dan zie je wel wat minder knieblessures. Dus de boodschap van dit onderzoek is niet... Hou er maar mee op, want het helpt helemaal niks. Nee, absoluut niet. Uh, we kunnen ook zeggen dat de andere groep, die, die als controlegroep hier functioneerde... die deden blijkbaar ook al een hele goede warming-up, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus ik heb anderhalf jaar niet mogen voetballen. En nu uh, sinds twee, drie weken stak er op het veld. Nou, zorgen dat je goed uitgerust bent om maar eens wat te noemen. Dat je goed warm bent. Dat als je zwakke enkels hebt, dat je die goed intape of inbreest. Uh -huh. Dat je goed rekt. Dat weten we bijvoorbeeld bij de hamstrings. Dat is erg belangrijk. Uh, zorgen dat de blessures goed genezen en pas weer beginnen wanneer je helemaal hersteld bent. We moeten doorgaan om trainers beter te scholen op dit gebied. Zodat mensen kunnen tapen, kunnen bandageren. Die factoren bij elkaar, die moeten echt kunnen leiden tot een vermindering van 30-40% van alle blessures. Radio 1 verjongt. Vanmiddag voor iedereen vanaf 12 jaar bekervoetbal. Hé hey, hé hey, hé, hey, wat gebeurt hier? Want een van die supporters die valt de op van AZ. Aan. Ajax AZ. Dit is het moment. Moeten trainer een keer het lef hebben om te zeggen we stoppen ermee. NOS langs de lijn. Vanmiddag om half drie. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.